van het luisteraars, dus, uh, welkom bij Aloha Radio en een nieuwe website, hè? het is uh, geen aloha-radio.nl meer, maar gewoon aloharadio.nl en dat is uh, vanaf uh, afgelopen week dus. En oké, okay, ja, ik kan Jacco niet bereiken, uh, jullie weten dat mijn uh, tabletje kapot is, nou daar. Uh, Via die tablet werkte we met Skype. En dan probeer ik dat ook uh, met de muziekcomputer. De laptop. Maar het gaat niet. Dus jullie zullen het weer wederom... ...wederom met mij moeten doen. Met DJ Aap. Dus geen Jaco vanavond. Helaas. Pindakaas. Dus we gaan dan maar muziek draaien. Maar ik heb nog een verrassing. Want ik heb uh, uh, gisteren allerlei oude mixen... Uh, ...tevoorschijn gehaald. Die we al eerder hebben uitgezonden. Die heb ik al elkaar geplakt. En dat is... Twee uur achter elkaar dance en trance muziek. Dus uh, na het uurtje met mij... ...krijgen jullie dan nog eens een keer een extra twee uur durend muziekprogramma... ...met alleen maar mixen. Allemaal door mezelf samengesteld. Dus oké. Okay. Maar uh, ja, ik weet niet waar ik het over moet hebben vanavond. Uh, we hebben het lekker gezellig. En uh, ja... Dus uh, we doen uh, niet aan politiek, ook niet aan uh, over godsdienst en uh, andere gevoelige onderwerpen. We hebben een beetje ja, leuke dingen ofzo. Ja, uh, ja, ik ben een beetje aan het experimenteren op de, ja, op de radio met de uitzending. En dan bedoel ik geen muziek, maar gewoon spraak. Ja, uh, ik heb mijn 27 MC bakje gekocht van de week voor in de auto, klein dingetje. Ik moet hem alleen nog uh, aansluiten en uh, verder ga ik er niet al te veel over vertellen, want we gaan gewoon lekker muziekje draaien. Wat je net hoorde was Kevin MacLeod met Violet Reaction en dat wordt uh, dus uh, onze begintune: dat is het al uh, sinds vorige week, toen zijn we daarmee begonnen. Oké, okay, tijd voor muziek. Oké, okay, meisje. Oké, okay, daar gaan we dan. Even kijken hoor, de muziek hè. Ja, wat zullen we draaien? Iets keltisch misschien, dat is misschien ook wel eens leuk. Ja, oké. Okay. The King of Fairies. The Mermaid. Ja jongens, dat, uh, dat gaat wat worden. I see the birthday flying high, it's singing our song full of joy. I hear old children is laughing, telling it delights my soul and my heart is laughing. Our people should be siblings of love, in each other, trust if things get tough. I'd like to dance with you today, come on, my heart, don't go away. I'd like to dance with you today, I'm so happy I was. I see the flowers in the color sea It delights my heart so shall it be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 dat was uh, Marianne met I'd like to dance with you. En daarvoor hoorde je Brigand Ensemble met The King of Fairies, The Mermaid. Ja, sorry, ik kan uh, helaas, de Skype werkt niet uh, op de laptop. Ik heb uh, schijnbaar een keer verkeerde instelling erop gedaan. Maar uh, hij pakt niks. Hij pakt niks. Is dus, uh, uh, wederom de tweede week dat ik, ja, uh, yeah, helaas... Uh, geen Jacco uh, vanavond. Maar het komt allemaal goed, het komt allemaal goed. Dus, um... Oké, okay, nou, we gaan weer eens uh, twee volgende liedjes draaien. We gaan het gewoon afwissen met uh, om de twee liedjes. Kondig ik het aan, uh, anders wordt het zo uh, Oké, okay, nou goed, wat gaan we nu weer draaien? Ik heb eens een keer uh, het archief. Uh, ...tevoorschijn getoverd en uh, ja we gaan van alles en nog wat draaien. Dus uh, funky vibe, close to vibrations. En als uh, volse gegevens, de originele mix. Je mist niks via de podcast van Aloha Radio. Now is een break. This is a dangerous group, the groups that we're dealing with now. nightmare It was a nightmare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 People are dying to get to the top. So many people just want to reach to the top. Listen, can't let race with the club Oh no, 'cause you know it's never stop. Alright, drum and bass, yes. I'll take it easy. Alright, I take it slow. Oh yes, I take it. easy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 love that we need. Just a little love that we want. Just a little love that we need Don't keep. Ja, prachtig nummer. Dat was uh, Jerry Harris met Just a Little Love We Need. Ik hou van uh, reggae muziek. Ik heb uh, ook uh, andere reggae muziek, maar ja, dat is allemaal uh, Bumas Temra uh, uh, licentie en uh, ja, die heb ik niet, dus die mag ik helaas ook niet draaien, maar uh, ik ga kijken of ik uh, wat meer rechtervrije uh, reggae muziek uh, kan vinden op het internet, die ik wel mag uitzenden. Oké, okay, um, daarvoor hoorde je Funky Vibe met Close to Vibrations en dat was de originele mix Oké, okay, nou mensen, uh, we zijn nou al, kijk hoe lang zijn we nou bezig? Oh, anders we een minuut of uh, ja, half uurtje alweer, het schiet alweer lekker op. hè? Kijk, okay, zoals jullie, uh, ik heb, uh, ja wat wou ik zeggen, aan het begin uh, van deze podcast uh, opname, uh, heb ik jullie uh, verteld dat uh, na dit uurtje, Gaan we twee uur uh, trance en dance muziek uh, draaien non-stop. Het is allemaal oude mixen van mezelf. Dat heb ik allemaal aan elkaar geplakt. En dan heb ik van drie uh, oude opnames van uh, een aantal jaren geleden. Heb ik aan elkaar geplakt en maar in elkaar over laten lopen. Dat is nou één grote nieuwe re remix geworden zeg maar. Maar uh, <coughs> ik ga als jullie... Uh, na deze uh, uurtje uh, podcast met spraak hoor je het vanzelf. Dus je hoeft er niks voor te doen. Laat gewoon het programma helemaal uitlopen. En dan het eind dan speelt deel 2 uh, uh, af. En daar staat uh, twee uur lang uh, dance en trance muziek. Uh, door mij samengesteld en gemixt. Uh, met allemaal verschillende uh, artiesten. Zoals... Hahaha. Um, ja, ja wie nou allemaal ja, ik, ik kan ze allemaal niet noemen, het zijn er zoveel. Uh, Nexus bijvoorbeeld. En dan, dan hebben we ook nog uh, Atomic Cat. En uh, nou ja, uh, DJ Kovix. Uh, noem maar op. Allemaal uh, rechtenvrij. Geen commerciële muziek. Niet omdat we er tegen zijn, maar we hebben geen licentie van de Buma Stemra. Dus mogen we ook geen Rolling Stones draaien. En ook geen armen van buren. Want het kost allemaal veel te duur. En dat is uh, ja, allemaal vrijwilligerswerk. Het is hobby eigenlijk. Het is gewoon hobby. Uh, en uh, we verdienen daar geen rode eurocent mee. Dus uh, ja. Um, en uh, ja, er zit zat goede muziek tussen. Hoor. Die zullen zo uh, in de top 40 gedraaid kunnen worden. Afijn, je hoorde het net al met Justin Harris. Hè. Ja, dat, is, dat is best wel top 40 waardig, vind ik wel. Oké, okay, nou, we zijn weer toe aan een paar nieuwe liedjes. En uh, dat is uh, Maxwell Powers met Come Over. En het is een Sphikilas remix, daar komt-ie. You have a heart of is it still on a You have a past of steel, is it still? Bleed. Leuk, al die vogelgeluiden. Ja, en daarvoor hoorde je... Maxwell Powers met Come Over. En dat is een... Zvick uh, Kila's remix. Nou, leuk man. <laughs> ja, oké. Okay. Nou mensen... We zijn weer toe aan de volgende... Twee liedjes. En uh, ja... Um, oh ja, ik ben nog even vergeten te vertellen... dat dit de podcast is... van zondag 17 december 2017... Ja, en uh, nog een, een weekje. En dan uh, morgen over een week, dan begint uh, uh, de kerstdagen, hè. Dat we eerst, uh, en dan daarna de tweede kerstdag, uiteraard. Dus, uh, ja, ik weet niet of jullie al kerstvakantie hebben. Ik wel, in ieder geval. Vanaf vrijdag heb ik al kerstvakantie. En dan uh, 2 januari weer, uh, weer werken, hè. ja. Yeah. Oké, okay, nou mensen, um, we gaan eens even kijken wat we nu weer in petto hebben. Even kijken, wauw, ja, dat lijkt me misschien ook wel leuk om te draaien, weet je. Dat is uh, Harmoniek met Return to Nature. Hallo Radio, jouw radio. De geluidskwaliteit is zo slecht. Die andere klonk ook al een beetje te ruimtelijk. Maar dit is, uh, sorry hoor. Ik ga even wat anders uh, opzetten. Dat was Harmoniek Met Return to Nature. En deze, die ga ik niet eens noemen. Want het is zo slecht. Ik denk dat ik die maar eens uh, uit mijn bestand ga gooien. Want dit is echt niks jongens. Het is dus, dus niet om aan te horen. Uh, ja, oké. Okay. Uh, Oké, okay. de volgende. Ah uh, ja, jongens. Op, uh, scrapple, white square. Daar komt hij. Daar komt hij, daar komt hij, daar komt hij. Uh, muziek. Uh, Chris Sabrisky Met Candle Power. En daarvoor hoor je Scramble. Met White Squall. Witte eekhoorn betekent dat. <laughs> Oké, okay, nou ja, jongens. Uh, ik kan natuurlijk niet bewijzen dat ik dit live heb opgenomen. Op zondag 17 december 2017. Maar ik kan je wel vertellen. Dat er, uh, ja, vandaag wat is er vandaag gebeurd eigenlijk? Er is een uh, ernstig ongeluk gebeurd uh, ergens in Engeland met zes doden in een tunnel met uh, een aantal auto's en uh, uh, de Verenigde Staten die hebben Rusland gewaarschuwd voor een mogelijke aanslag in Sint Petersburg en uh, Poetin heeft uh, Trump opgebeld om hem. Uh, ...te bedanken daarvoor, want ze hebben wel uh, mensen opgepakt... ...die uh, ja, uh, mogelijke terroristen die een aanslag uh, hadden voorbereid... ...op uh, ja, een doel ergens in Sint-Petersburg. We hebben de, inlichtingendiensten, de Amerikaanse inlichtingendiensten ontdekt. En het is bij deze voorkomen... ...nou ja, misschien is het het begin van de verbetering van de betrekkingen... ...tussen Rusland en de Verenigde Staten en uh, ik hoop ook voor Europa... Wie weet, wie weet. Um, oké, okay, goed. Nou, we gaan weer verder. Um, ja, oké. Okay. Uh, ik wil nog even wat laten horen. Ja, dat is de uitzending van de afgelopen periode. Even kijken hoor. Uh, van de zomer. 24 juni 2017. Daar wil ik jullie even iets van laten horen. Dat is leuk, hè. Dat is alweer... Uh, ja, bijna kijk hoor. Ja, bijna ja, een half jaar geleden ongeveer. Hè? Ja. Nou, laten we een klein stukje horen. Oké, okay, hier komt-ie. Je mist niks via de podcast van Aloha Radio. Ja, dat gaat nog even zo door, dat ga ik even doorspoelen. Even hoor. Ja, ja wacht even hoor. Ja, veteranen, ja, oké. Okay. Dus uh, wat een hypocriete bende, maar inderdaad, ik steun onze veteranen. En Niet uh, zo als... ik, ook, ik ook, ik steun ze ook, want uh, ja, ze doen toch goed werk, laten we eerlijk zijn.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 Ja, en ze willen en... toch weer met de PvdA in boot. Dat nou, wil de VVD heel ja, graag. Ja, maar wij dat, ze zijn ook met de ChristenUnie bezig, toch? Op dit moment zijn ze bezig met, een, met de ChristenUnie en D66. Nou ja, D66 heb ik eigenlijk niet zo echt moeite mee. Maar dat is eigenlijk meer een beetje een middenpartij. Maar ik bedoel...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 Er blijft gewoon alle planten, bloemenbakken en alles wat hij verder nog verkoopt... ...blijft gewoon zo voor de winkel staan. Ja, uh, ja mensen die... Uh, ja, het zijn meestal bekende, hè. Die, uh, ja, die, uh, daar weten de controle van. is daar zo groot. Als jij daar uit je autootje stapt... ...en je zou daar wat uh, gaan staan inladen... ...dan heb je binnen no time iemand bij je Nou, ik heb een keer gehad, dat was in de jaren tachtig... ...was ik zo het Westland geweest, fietsen. En toen woonde ik nog bij mijn ouders thuis...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 En uh, dat was geen kip te zien. Als, als je zou willen, zou zo Dat ding uh, stond voor mij nog niet eens op slot ook. En er zat nog een paar gulden in. Dat was nog in de guldentijd. Uh, ik zat echt verbaasd. He. Ik denk: gewoon een ja. vertrouwen. Nou, klopt, dat Weet. zie je in dorpjes zoals Lieren. Zie je dat ook. En dan voornamelijk: uh, er is zo'n uh, zo zo boerderij waar ze zelf hun eigen honing hebben. Ze hebben zo heel veel bijenkorven.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 Dat is net zo goed als als je mensen, zeg maar autochtone uh, mensen die uit de grote stad komen. en die komen dan in een dorp wonen. Dat is ook niks. Dan zou je ook de kans hebben dat. Uh, dat is ook niks. zo'n blanke. Mensen... Uh, uh, uh, gozer of wat dan ook. Uh, noem ik ze, ja, zo'n link Michel. Uh, heb je, heb je een dingetje met geld van. pikt. Want ja, want toen ik er langs fietste. ja, ik, ik, ik dacht bij mijn eigen, ja, ik zou het zelf nooit doen hoor. Maar. Ik denk bij mij, nou jongens, de, daar zat er twee of drie gulden in. Maar stel dat er nou vijftig gulden in zit. Ja, ja. is de verleiding groot om dat mee te nemen? Maar ja, je geweten, ja. Je doet toch niet weet, je doet het niet meer Ja, oké. Okay. Genoeg voor vanavond. Het is tijd. Het uurtje is bijna om. En ja, we gaan afsluiten, beste mensen. We gaan afsluiten. Oké, okay. ik zou zeggen, tot volgende week, zondag. En uh, dat wordt een hele, hele speciale dag, want vanaf volgende week gaan we streamen, we gaan live streamen, tussen, uh, ja, vanaf 8 tot uh, 10 uur, live streamen op Aloha Radio. En natuurlijk maken we er ook een opname van, en die podcasten uh, weer. Ik zou zeggen, mensen, tot, uh, tot volgende week. En, uh, ja, ik zou zeggen, veel plezier met de komende twee uur met uh, dance en trance-muziek. Twee uur lang achter elkaar, dus, uh, oké, okay, jongens, uh, ik zou zeggen, uh, ja, uh, ik zou zeggen, jongens, uh, haha. tot volgende week. En, uh, Hou je taai. En als je moet werken, werk ze. Heb je kerstvakantie? Dat dus zou ik zeggen. Nou, mensen ze fijne vakantie verder. En uh, ja, oké. Okay. Dus uh, uh, zeg, geniet ze straks met uh, de muziek. En uh, de marcel uh, dan maar. Doei doei. Je luistert naar Aloha Radio. Het station voor jou.